7 uur, het NOS-journaal, Remol Serre. Historisch akkoord over wereldhandel, celstraf en miljoenenboete voor Amerikaanse bankhandelaar... en VS stuurt presidententrio naar begrafenis Mandela. De 159 leden van de wereldhandelsorganisatie WTO zijn het op het Indonesische eiland Bali eens geworden... over het eerste wereldwijde vrijhandelsverdrag in 20 jaar...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 Het vuur ontstond rond 4 uur. Volgens de brandweer werd door een persoon een voorwerp naar binnen gegooid. Om onderzoek te kunnen doen naar de mogelijke brandstichting... heeft de politie het gebied afgezet. Niemand is bij de brand in Bokstel gewond geraakt. Noord-Korea heeft Amerikaanse toerist Meryl Newman uitgezet. Dat meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Pyongyang zegt hem te hebben vrijgelaten... omdat Newman zijn fouten heeft toegegeven en zijn excuses heeft aangeboden. Ook humanitaire redenen speelden een rol...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 Obama heeft Mandela's weduwe vandaag per telefoon gecondoleerd. Volgens het Huis bedankte hij haar voor het plezier dat zij in Mandela's leven bracht... en de toewijding aan de vreedzame, eerlijke en liefdevolle wereld die zij en Mandela deelden. Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. En dan het weer. Overal bewolkt, af en toe regen of natte sneeuw. Het wordt 5 tot 9 graden.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 Een heel goedemorgen. Er worden in Nederland nog steeds arbeidsmigranten uitgebuit door uitzendbureaus. Ondanks verschillende pogingen van de overheid om misstanden te bestrijden, lukt het maar niet de malafide uitzendbureaus aan te pakken. Nederland zit bij het WK in Brazilië niet in de pool des doods of de Hammagroepen, zoals de Duitsers het zo mooi noemen. Maar met Spanje, Australië en Chili wordt het zeker niet makkelijk. Reden genoeg om over na te praten dit uur. En een historisch akkoord op Bali. De 159 leden van de Wereldhandelsorganisatie WTO... zijn het eens geworden over het eerste wereldwijde vrijhandelsverdrag in 20 jaar. It is so agreed. Vannacht werd het gesloten, dat vrijhandelsverdrag. Afgelopen week onderhandelden 159 leden van de Wereldhandelsorganisatie... de WTO op Bali over dit akkoord... Minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was de hele week op het Indonesische eiland. Goedemorgen, mevrouw Ploemen. Goedemorgen. Wat is er afgesproken? Um, er is afgesproken dat we eerlijke handel krijgen wereldwijd. En dat is goed voor uh, Nederlandse bedrijven, voor multinationals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 India zijn grote spelers geworden. Uh, Afrikaanse economieën komen zeer op. En al die landen willen natuurlijk ook hun belang uh, vertegenwoordigd zien. En de westerse landen, uh, zeker ook de Europese Unie... en die willen dat natuurlijk accommoderen... want eerlijke handel is beter voor iedereen. Ja, Er waren natuurlijk ook nog wel iets van perikelen... omdat er natuurlijk bij die 159 landen... landen zitten die eigenlijk niet goed met elkaar ook overweg kunnen. Bijvoorbeeld Cuba en de Verenigde Staten. Daar was nog wel iets aan de hand. Ja, er waren zeker perikelen, dat hoort erbij. Overigens kunnen we nu zeggen dat het 160 landen zijn... omdat Jemen toegetreden is tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar tot het laatst was er een probleem tussen Cuba en de Verenigde Staten. Dat heeft te maken met het al langer bestaande handelsabwago dat er is. President Obama heeft onlangs gezegd dat hij daar weer opnieuw naar wil gaan kijken. En ik denk dat die toezegging de Cubanen ook over de streep heeft getrokken. Laten we nog even luisteren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 Dus moet ik zeggen, een enorme inzet van Roberto Azevedo... maar ook van de Indonesische handelsminister, Akita Want de inzet van hun beiden was ook uh, ja, heel bijzonder te noemen. Zij realiseren zich veel komende ook uit die opkomende economieën... wat er op het spel stond. En ze hebben zich echt 24 uur lang uh, de hele week ingezet. Dus uh, de continenten gelden de 160 landen... maar zeker ook deze twee hoofdrolspelers. Dank u wel, minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Gaan we verder met de arbeidsbureaus. Het lukt namelijk de overheid niet om goed grip te krijgen op malafide uitzendbureaus. De arbeidsmigranten uitbuiten. Betrokken instanties proberen sinds een paar jaar fraude en uitbuiting door uitzendbureaus te bestrijden. Maar volgens de inspectie is het lastig om te achterhalen hoe groot het probleem precies is. De Tweede Kamercommissie stelde twee jaar geleden dat het vermoedelijk om de helft van alle uitzendbureaus gaat. Dat is wat minister van Sociale Zaken Henk Kamp daar destijds over zei. Er zijn nogal wat malafide uitzendbureaus in ons land. De Kamer zegt tegen mij dat het vijf, zesduizend zijn. Het kunnen er misschien ook wat minder zijn, maar wij gaan daar onderzoek naar doen om dat vast te stellen. En vervolgens gaan we doen wat de Kamer wil, namelijk gedurende twee jaar hier een speciaal project van maken om dit verschijnsel de kop in te drukken. We praten over verder met redacteur Jikke Zelstra. Zij is er voor ons ingedoken. Jikke, Jikke, nu twee jaar later constateert de inspectie... dat zelfs de omvang van het probleem nog niet duidelijk is. Waarom is het nou zo lastig om dat in beeld te krijgen? Nou, de inspectie die zegt uh, het is een heel lastige problematiek en een heel vluchtige ondernemers. Um, dat betekent uh, van alle uitzendbureaus die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel verandert uh, binnen een jaar uh, de onderneming van naam of bijvoorbeeld van eigenaar. En daardoor is het lastig om de grip op te krijgen. Ook opereren ze heel erg internationaal. Ze hebben vaak andere bedrijven nog in uh, Oost-Europa, Polen, Roemenië, Bulgarije. Waardoor het ook niet altijd lastig of handig is om er goed uh, zicht op te houden. En hoe worden die mensen dan uh, uitgebuit? Over wat voor misstanden hebben we het dan? Nou, het is een hele variëteit. Uh, denk aan bijvoorbeeld allerlei rare inhoudingen op het loon van die arbeidsmigranten. Een tampasta toeslag van 7,50 euro per week. Huh. Een maaltijd toeslag van 30 euro per week. Terwijl die werknemer echt geen bordje eten krijgt van zijn werkgever. Boetes, bijvoorbeeld door, omdat hij te hard gereden heeft zonder dat er ook maar een echte politiebekeuring is. Of boetes van 50 euro, omdat er wat rommel op zijn tafeltje heeft gelegen. Je hebt het ook over contractbreuk. Mensen met een vast contract die op vrijdag te horen krijgen dat ze maandag niet meer op het werk hoeven te verschijnen. Betaling onder het minimumloon en soms zelfs tot bedreiging en mishandeling aan toe. En toch die mensen, omdat ze in zo'n situatie zitten, kunnen ze niet weg en blijven ze toch werken? Dat klopt. Ze zitten eigenlijk in de tang van hun werkgever. Ze krijgen vaak ook een huis of een kamer, een bed van zijn werkgever. En als ze geen werk meer krijgen, worden ze ook meteen op straat gezet. Dus ze zitten helemaal in de greep van de werkgever vaak. Nou ja, De inspectie stelt nu ook vast dat het een lastig probleem is. Maar wat wordt er tot nu toe eigenlijk gedaan om het aan te pakken? Ook al lukt het dan niet zo goed... Nou, ze doen daadwerkelijk echt wel heel veel. Ook al blijkt het dus lastig inderdaad, om er goed grip op te krijgen. Maar er is bijvoorbeeld sinds anderhalf jaar een speciaal interventieteam actief. Daarbij werken de inspectie, SZW, de Belastingdienst en het UWV met elkaar samen. En daarbij um, hebben ze dus de, de reguliere controles. Maar ze kijken ook naar veel meer. Bijvoorbeeld uh, als er een faillissement gevolgd wordt door een verdachte doorstart. Dan, dan denken ze, hé, hey, daar zou sprake kunnen zijn van een malafide uitzendbureau. Uh, ze kunnen nu niet ook alleen maar de de feitelijke rechtspersoon beboeten... maar ook echt de echte leidinggevende, dus de persoon die erachter zit. Uh, bij de Kamer van Koophandel zijn strengere regels gekomen... voor het inschrijven van een bedrijf. Als um, uh, het om een verdacht bedrijf gaat, kan de Kamer van Koophandel... weigeren iemand zich in te schrijven in het register. En minister je denkt bijvoorbeeld ook nog over na... op het openbaar maken van de inspectiegegevens. Dus er wordt wel degelijk veel gedaan. Dankjewel, redacteur Jikke Zelstra. Straks de straks inwoners van Terneuzen kunnen hun gemeentediensten bestellen via WhatsApp. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ook in de landen om ons heen werd met spanning gekeken naar de loting. De loting van het WK-voetbal komende zomer in Brazilië. Luister nu naar hoe in België, Duitsland en Engeland de loting is gevallen. Het ziet er goed uit voor de Rode Duivels op het komende WK-voetbal in Brazilië. Hun drie tegenstanders in de groepsfase worden Algerije, Rusland en Zuid-Korea. En dat zou een haalbare kaart moeten zijn. Deutschland also in een groep met Portugal, Ghana en de USA. Engeland heeft drawn alongside uh, Uruguay, Costa Rica en Italië. Het is een moeilijke really. Ah. België speelt zijn wedstrijden in het zuiden van Brazilië. Daar is het minder warm en minder vochtig dan in het noorden. Het is trots klaar dat we daar favoriet zijn. Wat me een beetje meer zorgen maken kunt. Wer vraagt natuurlijk die temperaturen. De duivels spelen in het koelere zuiden in en om Rio. heb Amazon. een experience. En de verplaatsingen die gaan heus echt heel goed meevallen. Het zetten wat aangenemer komen kunnen, maar ook veel slimmer. Al bij al een vrij gunstige loting dus. De Duitse kan had groot probleem zijn. De diesmal vooral de fans... een zeer attractieve groep besheerd. Het Nou, hoort het, hè. België dus dik tevreden. Engeland en Duitsland vrezen vooral het warme en vochtige klimaat... in het noorden van Brazilië. Bondskoos Louis van Gaal vindt dat Nederland zwaar heeft gelood tegen wereldkampioen Spanje, Australië en Chili... Samen met verslaggever Jack van Gelder blikte hij terug op de loting. Ik kijk er nog steeds op neer zoals ik uh, van tevoren zei. Uh, het is iets waar je geen invloed op hebt. Anders had je deze pool niet uh, gekozen. Uh, dus je moet het over je heen laten komen. En uh, nu ga je daarmee aan de slag. Maar, oké, okay, je, je moet het op je af laten komen. Je bent een van de 32 coaches die aanwezig is op het WK. Dat moet buitengewoon een prettig gevoel zijn. Nou ja... Uh...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 om ergens anders uh, onze basiskamp op te trekken naar aanleiding van de loting. Maar we hebben dus goed geschoten. Goed geschoten, zegt Louis van Gaal. Gaan we naar, uh, naar Nederland, naar uh, Terneuzen. Als u daar woont en iets van de gemeente wil... dan kunt u ze sinds gisteren gewoon whatsappen. Ko van Schaik, wethouder en hij gaat over dienstverlening. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom whatsapp? Ja, ja, ja. Nou, het is natuurlijk zo, dat weet u we ook. Dat weten we allemaal dat uh, dit, soort, uh, dit soort media steeds meer gebruikt uh, wordt. En uh, wij spelen erop in. Uh, WhatsApp is vooral ook iets waar jonge mensen mee bezig zijn. Dus als gemeente ja, willen we ook uh, voor die groep willen we ook iets extra aanbieden. En uh, ja, het is toch leuk om even een WhatsAppje naar de gemeente te sturen als je iets wil. Ja, want u, u merkt uh, dat bijvoorbeeld de jeugd minder snel uh, belt of mailt? Ja, kijk, er zijn natuurlijk mensen die bellen, er zijn mensen die mailen... er zijn mensen die sms'jes sturen. Maar uh, ja, het is ook, uh, ook, ook uh, zeg maar helemaal in om, om deze vorm van uh, communiceren te gebruiken. En wij dachten, uh, laten we er ook eens op inspelen als uh, misschien wel een beetje... ja uh, lijkt het altijd een saaie overheid. Um, gewoon meedoen met de tijd. En dat, uh, dat u dit ook kunt. Uh, wat zouden andere voordelen hier nog aan kunnen zijn? Nou, kijk, het is... Uh, je moet je moet dat zo zien, hè? je loopt door een winkelstraat en je ziet iets gewoon wat voor de gemeente belangrijk is. Een, een lantaarnpal, laat het maar even noemen, een lantaarnpal die, die scheef staat op een of een stoeptegel waar iets mee gebeurt. En dan kan je een WhatsAppje sturen, komt direct bij ons aan, wordt de diensten ingeschakeld. We hebben natuurlijk het systeem, niet alleen voor WhatsApp, dat, dat meldingen direct op de goede plaats komen. Oh, ook s'avonds laat, als, als het om die uh, lantaarnpaal gaat, als ik uh, rond middernacht in neuzen loop en ik zie dat en dan WhatsApp, ik, krijg ik zo snel reactie? Nee, dat lukt het niet. dat lukt het ook niet met een e-mail, Dat lukt okay. het ook niet met een telefoontje. Dus uh, dan is die wel, z'n uh, morgen is vroeg, het is aan de beurt. Uh, ja, dit soort dingen gaan we natuurlijk niet, op, uh, niet oppakken, behalve natuurlijk als het zijn ernstig is. Maar dan gaat het niet via WhatsApp, dan is er weer een nummer uh, waar je toch de gemeente kan bellen. Maar het zijn dezelfde mensen die die WhatsAppjes krijgen, uwzelfde medewerkers, uh, als, als de, de telefoontjes of de mailtjes? Ja, er komen uh, al, al dit soort uh, vragen, of informatie kan het ook zijn, komt aan uh, op ons, uh, in ons callcenter. Dan zitten de mensen klaar om inderdaad via mail, telefoontjes en WhatsAppjes, om die direct op te pakken. En of te beantwoorden of in te schakelen, iemand in te schakelen die, uh, die, die het probleem oplost. Gisteren zijn jullie mee begonnen. Is er al iets binnengekomen? Ja, we hebben natuurlijk al, al berichtjes gekregen van... hey, leuk dat dat op deze manier ook kan. En ook een melding, zoals we dat defte noemen, een mor-melding. Een melding in de openbare ruimte. Waarbij mensen inderdaad dit medium gebruiken om het contact te krijgen met de gemeente. En in dit geval natuurlijk een snel contact. Want gewoon een whatsappje, als het piepje gaat... Dan uh, trekt u toch altijd meer aandacht dan een mailtje. Dus uh, ja, er zit ook een beetje uh, spoed achter. Als, als er een WhatsAppje binnenkomt, we hebben zal dat zelf ook. En dan denk je, hé, hey, dat is een berichtje, dan moet ik direct lezen. Dus uh, ook uh, wat dat betreft is dat gisteren gewoon leuk gegaan. Dus eigenlijk beter appen eh, dan, eh, dan bellen of mailen, als ik het goed begrijp. Dank u wel, Kool van Schijken, wethouder van dienstverlening in Terneuzen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup, but That you carry More than one soul Could ever bear So sad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 zelf al af. Save it for a rainy day van het album Rainy Day J. Hawks. We gaan het hebben over een, een hit, een grote hit. Deze zomer was het met vandaag bakermat. In dat nummer zitten samples van de beroemde speech van Martin Luther King. I have a dream. I have a dream that one day on the is hij deze zomer. Hij is nu op tournee in Zuid-Afrika, Bakermat. Echte naam, Lodewijk Flutter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren in Durban eh, kwam je met een speciale Mandela-versie eh, van dit nummer. Hoe werd daarop gereageerd? Uh, nou, eigenlijk wel goed. De mensen waren eerst verrast. Uh, ik had het al al even gezegd, dus sommigen wisten het al en, en anderen waren heel erg verrast. Maar uh, iedereen kent hier de speech natuurlijk, uh, die herkent het meteen. Dus, dus de reacties waren echt heel goed. Wat, wat, welk stuk had je gebruikt? Uh, ja, vooral het vooral dat, dat never, never, never stuk natuurlijk. Dat is mm -hmm. het meest herkenbaar als een speech. En, um, en, en ja, de, de wat bekende quotes en zo, die heb ik allemaal uitgehaald en uh, op de juiste stukjes gezet. Ja, en had je dat snel voor elkaar? Uh, ja, op zich wel. Ik heb er gisteren even aan gewerkt. Toen ik heb het nieuws hoorde gisterochtend, toen was ik al in Zuid-Afrika. En. Um, toen, toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En uh, ja, ik denk een uurtje werken, toen had ik, het wel, had ik het wel klaar. Je bent 22, geboren nadat Mandela vrijkwam uit de gevangenis. 11 februari 1990 was dat. Wat betekent hij voor jou? Um, hij betekent, wat dat betreft, uh, was ik natuurlijk nog heel jong uh, in die tijd. Maar ik heb natuurlijk wel mijn huiswerk gedaan. En ik, ik weet het hele verleden. En uh, wat hij allemaal betekent voor de, voor de strijd tegen apartheid... Um, dus hij is vooral voor mij wel een voorbeeld van hoe je uh, hoe iemand zijn hele leven eigenlijk kan opofferen voor één doel. Want dat is letterlijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft natuurlijk, wat was het, 27 jaar in de cel gezeten, uh, ontzettend geleden, allemaal voor één doel. En uh, wat dat betreft is hij wel uh, echt zo'n inspiratiebron uh, op dat vlak. En uh, qua muziek gisteren. Want uh, in Zuid-Afrika is muziek heel belangrijk. Heb jij andere muzikale eerbetonen gehoord aan Mandela, waar je denkt daar zou ik iets mee kunnen? Andere artiest, ik weet even niet de naam van die jongen, maar die had ook een, uh, op een andere manier zijn, zijn, uh, zijn eerbetoon aan Mandela gebracht. Het was ook, was ook mooi. Het was een iets meer elektronisch nummer, maar um, en dat vond ik ook wel interessant. Dankjewel Lodewijk Fluttert, beter bekend als Bakermat, en nog een uh, goede tijd daar in Zuid-Afrika. Dankjewel. I'm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 In kassa, nazi-spullen zijn gewoon te koop op Marktplaats. Volgens advocaat Gerard Spong is de handel in deze spullen streng verboden. Veel mensen die hun verzekering regelen via een tussenpersoon... krijgen ineens een rekening voor een serviceabonnement. Moet je dat wel betalen? En we testen schoonmaakdoekjes. Vanavond in kassa, 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Kees, Femke en Melle participeren met meewind in windenergie op zee. Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement...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 De 159 leden van de wereldhandelsorganisatie WTO zijn het eens geworden over de eerste wereldwijde vrijhandelsverdrag in 20 jaar... Het bedrag kan de wereldeconomie honderden miljarden dollars... en 20 miljoen banen opleveren. Analisten spreken dan ook van een historisch akkoord. In New York is een voormalig handelaar van de Amerikaanse bank Goldman Sachs... veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden... en een boete van 118 miljoen dollar. Dat bedrag is het verlies dat de bank leed in 2007... door het gedrag van de handelaar. Behalve de boete- en celstraf kreeg Taylor een taakstraf van 400 uur... en moet kinderen uit achterstandswijken gratis wiskundeles geven. Het zijn brandmeester is gegeven bij de uitslaande brand in een Sawarmazaak in Bokstel. Een tiental woningen is ontruimd. Dertig mensen zijn opgevangen in een buurthuis. Het vuur ontstond rond vier uur vannacht. Volgens de brandweer werd door een onbekende man een voorwerp naar binnen gegooid. En naast president Obama zullen ook de voormalige presidenten Clinton en Bush bij de herdenking en de begrafenis van Nelson Mandela zijn. Ontmoetingen tussen Amerikaanse presidenten zijn zeldzaam en de aanwezigheid van maar liefst drie Amerikaanse presidenten wordt gezien als een bevestiging van het belang van Mandela als wereldleider. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van het blijft vandaag bewolkt met van tijd tot tijd wat regen of motregen. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 2 graden in het oosten van het land... tot 6 graden vlak aan zee. Het wordt vanmiddag maximaal 8 graden... en daarbij waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind aan zee... staat windkracht 7. Ook morgen zijn er veel wolken en waait het soms stevig... maar het blijft vaker droog. Alleen in de noordelijke helft is het soms nog druilerig. Met zijn maximum van 10 graden is het tamelijk zacht. Na het weekend krijgen we perioden met droog weer. Maandag is het nog zacht, maar vanaf dinsdag wordt het kouder met s'nachts lichte vorst.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 Goedemorgen, straks maken we de balans op van de stormschade op Terschelling. Vooral de natuur is nog van slag. En we kijken vooruit naar het bezoek van premier Rutte... aan Israël en de Palestijnse gebieden. Maar we gaan eerst verder met voetbal. Want voetbalfans uit de hele wereld... keken vol belangstelling naar de WK-loting in Brazilië. Want in welke pool zou hun favoriet terechtkomen? Ook in de reiswereld werd Rijk holzend uitgekeken naar de loting. Joris van de Kerkhof keek samen met de medewerkers van reisorganisatie ATPI in Amsterdam. Heb je hem? Ja. Een beetje vrijdagmiddagborrelsfeer. Zouten stengels zijn er, bier, wijn. Er is ook frisdrank en dan kijken naar de televisie. Hij is heet. Heet de bal. Beetje opwinding als er een bal valt. Dit is heel deef hier. En allemaal formulieren die hier liggen. Op allerlei manieren is het bedrijf voorbereid op wat er komen. En in principe alle hotels van tevoren al benaderd... de afgelopen zes, zeven maanden. Ze dus we weten al uh, waar onze kansen ook, uh, ook liggen. De mogelijkheden die beschikbaar zijn. En u wil het liefst naar Manaus. Hè? Dat is het allermooiste. Ja, daar nou, ja, kunnen we oh, wij niet op wachten. Dat is lekker. Zonties vliegen. Ja. We kunnen ons geen betere bestemming voorstellen. <laughs> nee, laten we hopen voor niets. Dat, dat is mooi hoor daar. Ja, dat is prachtig. Maar We blijven toch liever weer aan, uh, aan de kustkant zitten. Dat is qua logistiek, qua vluchten ook beter te doen dan uh, Manaus. Want dan moet je natuurlijk ook nog via Rio en dan nog vijf, zes uur door uh, Dus wij hopen dat we zeg maar, aan de kustkant uh, blijven. Maar we gaan het zo zien. Nou, oh. daar gaan we. Nou, dat het hierop zou uitkomen, dat wist u Spanje, al. Chili en Australië. Maar het gaat om waar dat dan is, hè? Nou, ja, daar gaan we nu kijken. Waar gaan, gaan wij spelen? Daar nee, hebben we B, Salvador, Porto Elegre en Sao Paulo. Oké, okay. dat is bijna allemaal kust. Dan mogen we niet klagen, dat is allemaal aan de kust. Ja, nou, daar zijn we blij mee. Dat is logistiek goed bereikbaar per vliegtuig. Ja, het maakt jullie niet uit hè? of het nou tegen Chili of tegen wie of wat dan ook is. Nee, het gaat om het logistiek. Als je ik ben vinden wij dat niet zo, uh, niet zo spannend. Nee. Wij kijken veel meer is het uh, organisatorisch en operationeel goed uh, te doen. En straks als de wedstrijd wordt gespeeld vinden we het natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar nu uh, vooral met name eerst maar even het schema uh, goed in kaart brengen. Nee. Hebt u nog het schema verder als we dan in deze pool eerste of tweede worden? Of houden ze zich daar nu nog niet mee bezig? Dat nee, is dan pas het belangrijk is natuurlijk of Nederlands zich gaat plaatsen. Als Nederlands zich gaan plaatsen... Plaats plaatsen ze zich dan als eerste of plaatsen ze zich als tweede. Dat bepaalt ook weer in welke plaats je gaat uh, terechtkomen. Dat is echt korte termijns werk. We hebben daar nu wel zeg maar, op basis van dit schema... dan een idee van wat de vervolgronde zou, uh, zou kunnen zijn. En dat werkt wel op dezelfde manier... Van dat je dingen ja. vast probeert ja. te leggen. Ja. En als het dan zover is... Dat, maar dat is pas juni volgend jaar. En dat, uh, dat zal pas in juni volgend jaar zijn. Ja. En dan moet er dus uh, gewerkt gaan worden aan die hotels... maar ook aan allerlei vluchten. En dan ook eventueel de Rio Ook hier is aan alle kanten weer voorbereid, allerlei schema's. En ja, of het nou voor het Nederlands al goed is... dat zei de directeur al, dat is voor hen niet zo van belang. Het gaat erom dat de vluchten heel overzichtelijk zijn. En dat zijn, het. dat zijn die vroege vluchten. Precies die goede ja. wedstrijd. Dus het is dus precies voor deze mogelijk om ook nog een arrangement met Rio te maken. Dus dan doen we een. Uh, dus moet je ook de binnenlandse vlucht krijgen. Krijgen we ook erbij. Ja. En, en dag weer terug. Geen, uh, Mannen die deze hebben ja, ja, deze gaan we, met okay, dit, ik ga dit, dit arrangement gaan. We, uh, ja, zo werd er verder gepraat daarvan. Om uh, hoe je er moet komen. Maar laten we eerst eens hebben over, over de pools. We gaan praten met Frank Wielaert. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Groep A. Eh, Brazilië, Kroatië, Mexico en Cameroen. Nou ja, Brazilië lijkt me sowieso door. Maar wie zou de andere kanshebber kunnen zijn? Uh, de grootste andere kanshebber is Mexico. Een, een heel sterk land uit, uh, uit Midden-Amerika. Uh, Kroatië uh, is op zich ook best een goed Europees land. Maar Brazilië en Mexico moeten we wat hoger inschatten. En Cameroen, dat was vroeger een heel sterk uh, uh, Afrikaans land, maar nu niet meer zo heel erg goed. En ten opzichte van die andere uh, drie verwacht ik uh, hun als de zwakste van het stel. Ja, met Kroatië, het zal niet zo gek veel schelen. Brazilië en Mexico steken er daar wel bovenuit. Dat uh, worden dan ook uh, de tegenstanders van uh, de nummers 1 en 2 van groep B. Want dat is wel interessant. Dat is natuurlijk onze pool, de pool van Nederland. Spanje, Nederland, Chili en Australië. Wat is dit voor pool? Ja, een hele zware poel, want Spanje is natuurlijk wereldkampioen en Europees kampioen. En uh, de, de ploeg die iedereen uh, moet verslaan om wereldkampioen te worden. Nou, Nederland moet daartegen beginnen. Natuurlijk na de finale van 2010 is dat wel een pikante wedstrijd. Dat is één, hele zware. Chili wordt ook een hele lastige. Want dat is een hele stugge ploeg. Waar, die ook nog heel goed kunnen voetballen. Met een paar uh, bekende spelers uh, die in Europa spelen. En waarvan iedereen denkt, zo, die komen er wel aan. Sanchez. Ja, bijvoorbeeld Alexis Sanchez en Vidal van uh, Juventus. Die uh, uh, de laatste maanden uh, la nadrukkelijk van zich laat spreken. Nou, we hebben Coutieres nog bij Twente. Die kennen we dan in ieder geval nog een klein beetje. Want dat is ook het probleem bijvoorbeeld met Australië. Daar kennen we uh, en uh, Sarota wel van, maar verder kennen we ze allemaal niet meer zo heel erg goed. Dat zou ook uh, een goed teken kunnen zijn dat ze ja, niet zo precies. bekend zijn. Ja, we hebben nog nooit van Australië gewonnen, maar het wordt hoog tijd. En dat lijkt me in deze pool uh, wel degelijk uh, noodzakelijk om door te gaan. En ja, uiteindelijk mag je verwachten dat Nederland doorgaat samen met Spanje. Maar Chili zou daar nog wel eens roet in het eten kunnen gooien voor één van de twee. Maar als we echt uh, kampioensaspiraties hebben, dan moeten we uh, ook die volgende ronde dan overleven. En uh, ik zei het net al, dat wordt dan misschien als je tweede wordt bijvoorbeeld, wat al knap zou zijn in deze pool. Dan kom je tegen Brazilië. Ja, als je ervan uitgaat dat Brazilië hun eigen groep gaat winnen... dan komen we tegen Brazilië terecht. Ja, Daar hebben we wel ervaring mee in achtste finales. Ja. Daar hoefden we niet goed tegen te spelen om stiekem toch te winnen. Dus, uh, maar ja, nu is het in Brazilië. Dus daar zullen extra krachten uh, loskomen. je wilt niet in de, uh, in de achtste finale meteen tegen Brazilië uh, uitkomen. Dus dan moeten we mikken op plek één. En dan hopen dat Brazilië inderdaad eerste wordt. En dan maar kijken of we het tegen de Mexicanen uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat is uh, ja, allemaal uh, vooruitpraten. Maar in principe qua Sterkte zou, zou dat ongeveer moeten gaan worden, ja. Dan uh, verder met groep C. Colombia, Griekenland, Ivoorkust en Japan. Lijkt me Colombia de beste kansen te maken, in ieder geval om door te gaan. Colombia en Japan zijn twee uh, uitstekende. Nou ja, wij kennen ze natuurlijk. Nederland heeft er onlangs tegen geoefend. Colombia is heel sterk. Heel stug. En uh, ja, die willen gewoon alle wedstrijden die ze spelen echt gaan winnen. Hebben ook een paar hele goede spelers in het elftal. Griekenland is he ook heel stug. Uh, maar scoren een stuk moeilijker. Ivoorkust is and, uh, elftal dat vier jaar geleden nog behoorlijk goed was, acht jaar geleden eigenlijk echt wel goed was en dus behoorlijk over de hill aan het raken is. En Japan, nou daar hebben we van ervaren, die geven nooit op. Sterker nog, die worden gaandeweg de wedstrijd alleen maar beter. En uh, die zullen echt heel moeilijk te verslaan zijn. Daar zijn Colombia en Japan uh, duidelijk de favoriet. En nou, we gaan nog even verder. Groep D zie ik Uruguay, Engeland bij elkaar, uh, Suarez op zich interessant. Toch even nog ietsje verder ga ik, uh, ook gezien de tijd. Groep G uh, bijvoorbeeld, want daar hebben veel mensen het ook over. Duitsland, Portugal, gaan en de Verenigde Staten. De poel is dood. Vind dat die, ja. <laughs> ja. De pool is doods, zoals die zo mooi heet. Ja, dat, dat kun je wel stellen. Samen met Uruguay, Engeland, Italië is dat uh, in het groep D is dat wel een serieuze pool. Duitsland en uh, Ghana natuurlijk met uh, de broertjes Boateng tegen elkaar. Amerika is echt ook een sterk land, moet je niet in vergissen. En hoe goed Portugal is weten wij ook van Europese en wereldkampioenschappen. Kortom, uh, daar gaan echt slachtoffers vallen sowieso. En dat zijn allemaal sterke landen die allemaal door kunnen. En dankjewel dat je ons even wilde bijpraten, Frank Wielaert. Het is uh, elf minuten over half acht. We gaan uh, verder met de storm, want uh, die mag dan wel even voorbij zijn. Op Terschelling hebben ze er nog wel last van. En dan met name de dieren. Want het hoge water vormt nog een bedreiging voor de zeehonden... en de eendenkooien op het eiland. Juri Lammers, boswachter op Terschelling, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laten we met de zeehonden beginnen. Uh, wat voor last hebben zij nog van, uh, van de storm en het hoge water? Nou, de, de grijze zeejongen hebben op dit moment jongen en die jongen die liggen te rusten op de zandbank in de Waddenzee. En door het hoogwater uh, zijn zij van de zandbanken afgespoeld en uh, ja, op de stranden van de Waddeneilanden, onder andere op de Schelling, uh, terecht gekomen. En die, die jongen zijn ook nog niet zulke goede zwemmers? Nee, ze zijn niet zulke hele goede zwemmers. Je moet, je moet je voorstellen dat ze een hele dikke vacht hebben. Uh, en daarnaast zijn ze compleet afhankelijk van hun moeder, die hun uh, nog steeds blijft zogen in deze tijd. En wat kunt u voor ze doen? Um, we kunnen er eigenlijk uh, best wel voor ze kunnen doen. Dat is gewoon ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk rust is voor ze. Um, de zandbank is lekker rustig, er komen geen mensen. Maar ja, op de stranden van, uh, van de eilanden, ja, daar komen natuurlijk uh, doorgaans veel mensen. Helemaal nu ook weer met het uh, naar, uh, naar de storm. En uh, dan kunnen mensen dus beter afstand houden als ze dit zien, ook al is het zo mooi. Ja, klopt. Wij uh, hebben samen met uh, uh, de politie met uh, de zeehondencrash en de gemeente hebben we eigenlijk afgesproken dat we zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken om ze erop te wijzen om die dieren gewoon uh, met rust te laten. Dat is het beste wat je kan doen. En dan zijn er ook problemen met uh, in ieder geval twee van de zeven eendekooien. Wat, wat zijn dat, eendekooien? Ja, een eendekooi. Dat kan je eigenlijk het beste zien als een, uh, een bosje in het landschap met daarin een, ja, een zoetwaterplas. Die van oudsher helemaal is ingericht om wilde eenden te vangen. Mm -hmm. Dus, en, en daar komen ze samen dus, uh, met z'n allen? Ja, die eenden daar, uh, ja, er zijn er, zeg maar een, uh, de, de eigenaar van de eendenkooi of de uitbater van de eendenkooi, de kooiker, die heeft een, een groep eenden die daar altijd verblijft, de, de stal eenden noemen ze dat, en die lokken eigenlijk uh, door hun aanwezigheid de wilde eenden. En, en wat is nu het probleem uh, na de storm? Wat is er gebeurd? Ja, en doorgaans liggen deze kooien, die liggen eigenlijk altijd binnen dijks. Hè. Dus die worden beschermd door de hoge dijken van, van het eiland. Alleen op de Schelling heb je er een aantal, die liggen buiten dijks. En die hebben daarom een eigen dijkje om, um, om zich te beschermen tegen nou, dit soort extreem hoog water. Nou, en twee van die kooien daarvan dreigen nu op meerdere plekken de dijk door te breken. En, en dat gevaar is, is, is groot? Of, en, en wanneer weten we dat het gevaar is geweken? En dat weten we eigenlijk pas vanmiddag wanneer het weer licht is. Uh, ze liggen in een behoorlijk uh, afgelegen gebied. Uh, ja, het gevaar was gisteren best wel groot. Uh, het water stond heel hoog. Er waren meerdere gaten in de dijk. En uh, ja, omwonenden en de eigenaar hier uh, van, het eil, op, uh, van die ene kooi... ...die hebben gisteren echt in uh, met zandzakken geprobeerd die, die gaten te dichten. Dat is uh, nou, bij het hoogwater van gistermiddag wel gelukt. Maar vannacht was het weer hoogwater... Ja, en dus uh, eigenlijk even af, afwachten dat het weer licht is en het water weer weggetrokken is, uh, voordat we de schade weer uh, ja, eigenlijk kunnen opnemen. Vanmiddag weten we meer. Dank u wel, Joeri ja. Lammers, Boswachter op de Schilling. Goed, graag gedaan. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal met Mark Visser. Single van Keen Higher Than The Sun. Premier Rutte begint vandaag samen met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan een driedaags bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Een bezoek waar allerlei gevoeligheden aan kleven. Over het bezoek en de gevoeligheden ga ik praten met politiek verslaggever Wilco Boom en correspondent Monique van Hoogstraten in Tel Aviv. Monique, met jou beginnen. Wat staat er allemaal op het programma vandaag? ...komen ze hier om samenwerkingsfora op te richten. Dat betekent dat er uh, tussen Nederlandse bedrijven en instellingen... ...en Israëlische bedrijven en instellingen een forum uh, wordt gestart... ...waar die bedrijven elkaar kunnen ontmoeten... ...waar ze zaken kunnen doen, ze kennis kunnen uitwisselen, et cetera. Hetzelfde gebeurt ook aan de Palestijnse kant. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling. Uh, minister Roosenthal, de vorige minister van buitenlandse Zaken had dit forum bedacht, wilde dat alleen aan de Israëlische kant doen. Dat geeft al iets van de gevoeligheid aan. Uh, dat forum wordt nu ook aan de Palestijnse kant opgericht. Maar de belangen, economische belangen zijn natuurlijk aan de Israëlische kant veel uh, groter. Nou zijn er afgelopen weken in Nederland de kamervragen gesteld over dit bezoek. Uh, wat maakt dit bezoek zo gevoelig? Nou Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek dat tussen de Israëlische bedrijven die meedoen aan dat samenwerkingsforum, dat er ook een paar bedrijven bij zitten... die schakelijk belangen hebben uh, in uh, de nederzettingen, in bezet Palestijns gebied. Nou is het Nederlandse regeringsbeleid om dat te ontmoedigen. De Nederlandse regering zegt niet het is verboden, maar we ontmoedigen dat wel. Door die fora op te richten, door die uh, organisaties en bedrijven bij elkaar te brengen... faciliteert de Nederlandse regering en uh, de Nederlandse ambassade dat nu wel. En goed, daar, daar zijn vragen over afgesteld. Minister Bloemen had een bezoek aan zo'n bedrijf, aan een groot waterbedrijf. Dat is afgezicht, maar ik neem aan dat de bedrijven daar wel uh, heen gaan. Dat is het verstandig om, om zaken te doen met Israëlse bedrijven die actief zijn in de nederzettingen? Ja, dat is iets wat ik de bedrijven uh, dit weekend zal voorleggen. We zijn een heel weekend hier. Uh, je kan je voorstellen dat dat helemaal niet zo verstandig is. Want waarom zou je investeren uh, als je zoveel risico's loopt... dat het uh, misschien weggegooid geld is... Uh, of dat je je goede naam uh, verliest? Onlangs moest uh, Haskoning, Royal Haskoning zich teruggetrokken uit een project... een waterzuiveringsproject in Oost-Jeruzalem. Um, dus ik zal ze vragen... Uh, of ze dat inderdaad interessant vinden om juist met die bedrijven ook zaken te doen. Dankjewel, Monique van Hoogstraten. Politiek verslag, even Wilco Boom. Uh, Monique zegt het, hè? Uh, die gevoeligheden in Israël en de Palestijnse gebieden. Hoe ligt dat in Den Haag, in de binnenlandse politiek? Nou, het is wat dat betreft wel een pikant bezoek, Mark. Want VVD en Partij van de Arbeid, de coalitiepartijen... die zijn van oudsher behoorlijk verdeeld over dat conflict... tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Simpel gezegd... Kijk, over de hoofdlijn zijn ze het wel eens. Twee-staten-oplossing, is de is, daar moet het van komen. Maar simpel gezegd is de VVD eigenlijk wat meer op de hand van Israël... en de Partij van de Arbeid heeft meer sympathie voor de, voor de Palestijnse zaken. Dat zag je ook aan de regeerakkoorden. Bij Rutte 1, waar de PvdA niet in, in zat, daar stond, in, uh, daar stond de relatie met Israël voorop. En bij Rutte 2, met de Partij van de Arbeid, daar zie je ook dat de Palestijnse autoriteit wordt genoemd... als, als een belangrijke gesprekspartner voor dit kabinet. Maar betekent dat dan wel dat met de PvdA en het kabinet het Nederlands beleid... ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict toch anders is geworden? Nou, het is anders geworden, maar de marges zijn smal. Ook uh, PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft dat al aan de lijve ondervonden. Hij was nog maar net minister toen het kabinet een standpunt moest in gaan nemen over de wens van de Palestijnse autoriteit om de waarnemersstatus te krijgen bij de Verenigde Naties. Dat zou die Palestijnse autoriteit internationaal wat belangrijker maken. Nou, als Kamerlid was Timmermans hier altijd een warm pleitbezorger van gemest. Maar ja, als minister moest hij natuurlijk ook gaan rekening houden met de VVD. Toen was hij niet meer voor, maar hij was ook niet tegen, maar hij was neutraal. Ja, maar dan hoor je toch eigenlijk dat je denkt... er is eigenlijk helemaal niets veranderd. Ja, maar dat is nou ook weer niet het geval. Uh, je hoorde Monique net al zeggen... Uh, de vorige minister die, wilde van plan al, die was van plan alleen... economische afspraken met Israël in, uh, te, te gaan maken. Dit kabinet doet het met Israël... en met de Palestijnse autoriteit... Hè, tijdens deze handelsmissie dit weekend. En uh, als je naar het programma van het bezoek kijkt... dan zie je ook een, een, een hele secure, evenwichtige verdeling... in het programma. Er wordt met evenveel uh, Israëlische als Palestijnse gesprekspartners gesproken. Ook er wordt met beide zijden evenveel tijd doorgebracht. Het is allemaal heel evenwichtig samengesteld. Het enige punt is dat... Um dat ze moeten niet worden opgehouden bij een of andere grenspost... want dan blijft er van die 50-50-verdeling niet veel meer over. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. En daarvoor is hier Gert Gluk. In alle kranten krijgt Mandela nog veel aandacht. De Volkskrant heeft zelfs een apart katern... van 16 pagina's over Nelson Mandela gemaakt. En die wordt aangekondigd op de voorpagina met een opvallende typering... Gods vervanger op aarde, met een vraagteken, dat wel. Voor op het katern zelf staan Mandela's handafdruk en handtekening. En binnenin is er naast interviews met een biograaf en activisten... die hem gekend hebben plaats voor relativering. Zo zou de verering van Mandela ook aantonen... dat er een gebrek is aan iconische leiders. De Britse krant The Guardian schrijft dat de handelsovereenkomst... van de Wereldhandelsorganisatie de deur openzet voor verregaande afspraken. Ook de afspraken die er nu gemaakt zijn... over het versimpelen van douaneprocedures... kunnen een stimulans betekenen voor de economie. De krant wijst er wel op dat critici van het verdrag... zich zorgen maken over de steeds beperktere mogelijkheden van landen... om zelf nog beleid te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, loonbescherming en voedselzekerheid. En over het opstappen van VVD-kamerlid Matthijs Huizing... heeft de telegraaf een theorie. In een kleine kolom onderaan de voorpagina staat een voorzichtige kop. Weer VVD uit de Kamer. Maar in het artikeltje is te lezen dat aan het binnenhof... klinkt dat Huizing onlangs tegen de lamp liep bij een alcoholcontrole. Te ere van de verjaardag van prinses Amalia heeft het AD een fotoreeks afgedrukt. Tien foto's van de prinses van baby tot nu. Ja, wat opvalt is dat ze niet heel erg veranderd is in die periode. Met lang lichtblond haar en een vrolijk rond gezicht kijkt ze op alle foto's in de camera. RTV Noord meldt dat deuren in de dijken weer dicht zijn bij Delfzijl in verband met het hoogwater afgelopen nacht. Vandaag is de verwachting dat de waterstand weer normaal zal zijn. Een derde maasvlakte komt er niet meer. Dat zegt scheidend directeur Hans Smits van het Rotterdamse havenbedrijf in de Volkskrant. Jarenlang leek het slechts een kwestie van tijd voordat die er zou komen. Maar volgens Smits zijn zulke grote projecten niet meer van deze tijd. Waarin het moeilijk te voorspellen is wat voor goederenstroom er over tien jaar zal zijn. Hij pleit voor een intensieve gebruik van het huidige havengebied. En dat Nederland zwaar geloten heeft voor het WK, daarover zijn de kranten het eens. Koeienletters, voorop de Telegraaf, oranje lood zwaar. Zware maar mooie poel, schrijft het AD, en dat is een citaat van Arjen Robben. Ja, volgens de Telegraaf dreigt vooral een vroege confrontatie met Brazilië... als we Nederland de knock-out fase van het WK halen. Het AD ziet het gevaar al eerder aankomen met het verraderlijke Chili in de poel. De Volkshand meldt dat supporters blij zijn... dat de afstanden tussen de wedstrijden goed te doen zijn. Dat is gunstig voor de portemonnee van de Oranje-fan. En eh, ook nog de Telegraaf eh, op de voorpagina. Luxeboom moet kerst redden. Nederland haalt dit weekend massaal de kerstboom in huis. En juist door de crisis kiezen consumenten steeds vaker... voor een grote boom met veel tierenlandtijntjes. Blijkt uit een rondgang langs tuincentra, webwinkels... en andere verkooppunten. Veel mensen gaan vanwege de crisis niet op vakantie tijdens de kerstdagen. Om het thuis toch gezellig te maken, wordt met de kerst steeds uitbundiger uitgepakt. Klinkt het. Nog nooit is de omzet per boom zo hoog geweest, vertelt Bob van Schijk van kerstbomen.nl. Nou, Zometeen gaan we natuurlijk verder praten over dat wereldhandelsakkoord, dat historische akkoord. Voor het eerst in twintig jaar dus zijn leden van de wereldhandelsorganisatie het eens geworden over dat verdrag. Het gebeurt allemaal op Bali en we gaan daarover verder praten, onder meer met een econoom. Dat straks dus allemaal. Graag tot zo.